In de Randstad staat er file op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... bij knooppunt de Raasdorp 2 kilometer door werkzaamheden... op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt de Bresseplein 2 kilometer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers...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 we hanging on to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 Blijf gewoon lekker de muziek, hè. deze van Robbie Williams, die we draaiden voor je. En dat was Azos. Uh, en dan word je gek, hè, van, uh, op welke frequentie zit CFM TV nou. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. TV. TV. CFM, Text TV, Komt op uit. kanaal 45. 45. CMM. En dan zeg ik er altijd achteraan, nee, kanaal 40. Ja, dat is dan weer digitaal in.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 En dan heb je CFM TV weer op kanaal 40. Nou, blij dat de dinsdag voorbij is. En voorlopig geen gepruts meer hè, met die zenders. Daar worden we helemaal gek van. Doei. Het was tambourine en high under the moon. Zometeen om half vier, dan krijg we te horen. De evenementagenda, Maar eerst meer muziek, hier is de days. Under the tree, where the grass don't...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 Daarvoor zal meteen de evenementagenda bij CFM, Maria Sakakan en I'm Every Woman. Dan Nieke van uh, Zeppelin. I'm Every Woman. Ja, je weet het wel nooit, hè. Je hoorde Khan en I'm Every Woman... Uh, ...zo vlak voor de evenementenagenda. En inderdaad, uh, Nieke en uh, Finn ...die zijn bij Centerparks aanwezig. De Kids Adventure Week. Het is de laatste dag uh, van Finn, Finn Damhof... Uh, ...als uh, de kinderburgemeester van Zandvoort. En vandaag uh, uh, staat in het teken van Opa en Oma dag. En dat is natuurlijk een groot feest in, uh, in Centerparks...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 Ik heb geen idee. Nou, in ieder geval, het is Ajax tegen In ieder geval, ze spelen tegen elkaar. <laughs> maar bij Lauwen en Hardy bent u vanmiddag van harte welkom. Want dan speelt de Logans Blues Band, de Zandvoortse Band... Uh, de heerlijke bluesmuziek live in Lauwen en Hardy. En dat is allemaal morgenmiddag. En van 17 tot 22 maart doet Lauwen en Hardy ook mee aan de Café Week. Meer informatie kunt u vinden op www.laulenhardy.nl www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 En dan krijg je krijgt trouwens ook de laatste berichten van het circuit, Albert krijg je een pushbericht, zoals dat heet. Oké, okay, dan krijg je automatisch. Is je nog niet opgevallen? Ja, automatisch op de app. Ja, ja mij wel. Ja, ja, ja. Ja, ik wel. Dus als er even is op het circuit, word je op de hoogte gehouden. Candy Staten, dat was Female, of nee Luca de Laat en de achteraan Female intuition, deze van de Amsterdamse groep Mai Thai Ja, en er is ook een uh, nieuwe Thaise uh, massagesalon geopend trouwens Breng me meteen uh, op dat verhaal uh, Albert-Jan Klopt Ja, en, dus en, helemaal goed Ja, een, een kennismeester is er al geweest Die is helemaal, helemaal echt over te spreken en Die komt ook vaak in Thailand, dus je weet precies hoe dat allemaal werkt Maar uh, dat is een hele goeie heb ik, me laten vertellen. ik hoorde ook zoiets. Dus, uh, nou, heel veel succes hier in Sanford. We, we hebben we hem gevonden hoor. Die plaats waar we het net over hadden. Okay, Eddie Golding is hier. Love me like you do.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 En dat was Raccoon Jorden een oceaan. En van nat gaan we door naar nog natter. It's raining again, hier is Supertramp. Zo mooi, hè. met die reactie van jou toen ik deze plaat op ging zetten. Even naar buiten kijken door het raam. Regent het echt, regent het echt? Nee, gelukkig niet. Het is nog droog in Zalvoort. We doen de single van Supertrap en it's raining again. Bijna weer het einde van uur 2 van Zalvoort op zaterdag. Maar we gaan het nog even hebben over Zalvoort, Katwijk, Zalvoort. De kust blijkt. Kust... De plaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart het decor van de MTB Strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. De start en finish van dit nieuwe fietsevenement van Le Champion is in Zandvoort. Maar in Katwijk is ook genoeg spektakel te zien. Uh, wilt u daar nog aan meedoen? Iedereen uh, die zelf een mountainbike thuis heeft staan wordt uitgedaagd mee te doen aan de Strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort.